Gert Kluk met het NOS-journaal. De 46 migranten die gistermiddag met Italiaanse reddingsboot Alex... aankwamen op Lampedusa zijn vannacht van boord gehaald. Het schip voer gisteravond de Italiaanse haven in... tegen het uitdrukkelijke verbod van minister Salvini van binnenlandse Zaken. De plaatselijke autoriteiten besloten de migranten toch te helpen. Een ander hulpschip van de Duitse organisatie Sea ligt nog in de buurt van Lampedusa te wachten. Een derde schip maakte wacht bekend door te varen naar Malta. Bij een grote brand in het Groningse kiel Windeweer zijn vanochtend 100.000 kippen gedood. De kippen zaten in twee schuren die in de as zijn gelegd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Griekenland zijn vandaag parlementsverkiezingen. Peilingen wijzen op een machtswisseling. De conservatieve partij Nieuwe Democratie krijgt waarschijnlijk veel meer stemmen dan Syriza. De partij van de linkse premier Tsipras. Tsipras zegt dat onder hem het economisch herstel heeft ingezet, maar die boodschap slaat niet aan. De Franse president Macron heeft gebeld met de Iraanse president Rouhani... en hem gewaarschuwd voor de gevolgen als Iran besluit om uranium weer meer te gaan verrijken. Rouhani wil dat Europa Iran helpt nu de VS het land nieuwe sancties heeft opgelegd. Vandaag heeft, loopt een ultimatum af dat Iran ervoor heeft gesteld. Al jaren vreest het Westen dat Iran probeert kernwapens te maken. In Beverwijk is gisteravond een man ontvoerd en korte tijd later weer vrijgelaten of ontsnapt. De politie vond hem gewond op straat... nadat hij kort daarvoor door drie mannen uit zijn huis was gehaald... en in een busje was meegenomen. De mannen in het busje zijn aangehouden. Het weer. Zon en wolkenvelden, het wordt 17 tot 22 graden. Na vandaag verandert er weinig... wel wordt het vanaf woensdag iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheven mond... Verwaarde spraak, lamme arm. Toch? Mol spraak arm, de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Klassiek.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 8 uur, hoe lekker kun je wakker worden. En we gaan vandaag weer eens iets speciaals doen, want we gaan vandaag weer eens draaien van vinyl. Dat betekent dat er hier en daar misschien best een tikje of een kraakje of wat dan ook te horen is. Misschien een klein overslagje. Maakt niet uit. Maar deze plaat die ik nu klaar heb liggen, die is niet in de digitale media te vinden. En het is wel een uniek document. En vandaar dat ik hem u graag ga laten horen. Ik heb het over violist Herman Krebbers. Nou, dat is natuurlijk niet de minste. Dat is een van de beste violisten die we samen met Theo Olof ooit in Nederland gehad hebben. Niet alleen een groot violist, maar ook nog eens een heel groot leraar... die uh, zelf weer leerlingen heeft voortgebracht als Emmy Verhey, Vera Betts en uh, Christian Bor. En nog wel veel meer, maar dat zijn een aantal mensen die uh, nogal aanspreken... Goed, we gaan dus van Herman Krebers luisteren naar een vioolconcert in D. Uh, opus 61 van uh, Ludwig van Beethoven. De cadenzen zijn gemaakt door Frits Kreisler. Op kant 1 hoort u het Allegro Ma Non Troppo. Dat duurt ook een hele plaatkant. En op kant 2 gaan we straks naar het Larghetto en het Rondo Allegro. Herman Krebbers dus op viool. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam. Onder leiding natuurlijk van ook weer een van de grootste dirigenten die Nederland heeft voortgebracht: Bernard Huiting. Gaat u vooral genieten, want het wordt heel mooi. Het was dan het volledige vioolconcert nummer 1 in D, opus 61... Euh, ...met kadentum geschreven door Frits Kreisler. De uitvoerende waren natuurlijk Herman Krebbers, de beste violist ...die denk ik Nederland ooit voortgebracht heeft... En natuurlijk ook een van de beste orkesten ter wereld. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En dat weer onder leiding van een van de wereldberoemde dirigenten uit Nederland. Bernard Haitink. We gaan nu even verder met een hele andere grootheid. En een ander instrument. Namelijk de piano. En we gaan luisteren naar ook weer een klassiek. Nederlands pianist, grootheid in de voorbije jaren, Daniel Weijenberg. We blijven wel bij dezelfde componist, namelijk Beethoven. Want ook Daniel Weijenberg gaat daar iets van laten horen op deze prachtige langspeelplaat: uh, Rondo a Capriccio in G. Opus 129 en dat heeft als titel Die woedt über den verlorenen Groschen. Daniel Weyenberg, sterpianist op piano, uiteraard. is het zo niet een van de grootste die Nederland heeft uh, voortgebracht. Geboren op 11 oktober 1929 in Parijs. En uh, als mijn gegevens kloppen, dan leeft hij nog steeds. En uh, of hij nog speelt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is nog steeds... In leven, deze fantastische pianist. We gaan nog één kort stukje van hem draaien. tot het nieuws van uh, 9 uur. En dat is een uh, stukje van Domenico Scarlatti. S uh, het is een sonate in D. L. 463. Daniel Weyenberg nog een keer op piano. Tot straks.